Deskundigen twijfelden nogal eens aan de capaciteiten van Wisse Dekker, maar bij het viruspersoneel was hij populair. Wisserdekker Dekker was 88 jaar. Het dodental bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela is opgelopen naar 24 en zeker 50 mensen raakten gewond. De raffinaderij is voorlopig stilgelegd. Volgens de staatstelevisie is de situatie onder controle en is er geen gevaar meer voor explosies. De raffinaderij in Amway is een van de grootste ter wereld. Er worden zo'n 900.000 vaten olie per dag verwerkt.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 Ja, we zijn er vandaag tot de 9 uur, het muziekfestival 2012 hier in Zandvoort. Met uh, vier podia, met allemaal artiesten. Straks natuurlijk het programma, want wat is er vanavond in het dorp? Nou, dat hoor je allemaal zo meteen, we gaan het even doornemen. Uh, we gaan ook even bellen met Ruud Janssen. Want uh, Ruud Jansen gaat ook optreden. Hij heeft een programma op ZFM. Voor heet dat volgens mij op de Woensdag. En hij treedt uh, op, volgens mij, op het einde van de Haltestraat. Dus dat is wel heel erg leuk. Natuurlijk, Popster Henry met het shownieuws. En ja, zometeen heb ik iets waar ik wel. Uh, ja, waar heb ik enorm zin in. Uh, Roy van Buren heeft de stemwijzer ingevuld. Wat kan natuurlijk, www.stemwijzer.nl. En hij kwam uit op Partij van de Toekomst. En Partij van de Toekomst is een uh, partij opgericht door um, Johan Flemings. En um, wij gaan hem zo ontzettend bellen. Ja, we gaan even vragen of het wel heel serieus is bedoeld. Want zit een aantal dingen tussen. Ik denk van, nou... ...kunnen we dit uh, serieus nemen, dus dat moeten we nog maar even zien. Maar ja, we gaan hem zo meteen bellen, reageren kan ook hè? via Twitter... ...hashtag ZFM, dus hekje ZFM, via Facebook van uh, Entertainment View... ...of de Facebook van ZFM Sanford. Of um, je kan bellen 035731969. 573 1969 dus 035731969. 573 1969 Het is bijna tien over zes, goedemiddag. Matt, in this uur, the new one from Nickelback, Trying Not To Love You. Somt een muziek van de fat leverage band Zoom. And this is the new one from 50 Cent, Dr. Dre and Alicia Keys. New day? It doesn't take much strength to pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Tough guy. How do people say? How do people say hey? But now I ride on some conscious shit I'm getting bred while I toast to my accomplishments Only one like I have a problem with is myself That's probably why my only competition is myself From today to tomorrow, doctor just rocking the same drum Fuck the past, the way. Floor break it better. Push the door, wanna let the store, see where it gets you. For me, I got to be on top. I said, me, I got to be on top. I got the speed on lock. I'm an automatic pilot. Ain't nobody stopping me. Growing up in poverty, ain't feel my heart, but lost. These niggas ride I don't hide. I dump to get them off of me. I'm a leader. Look to see the natural born boss of me. They from the belly, I'm from the bottom. As soon as I spot 'em, I get the drop, and I got 'em. I cop my pistol, but dot 'em. It's dinner time when the nine come out. It's open the chain, move the brain, move right. Open your brain now. I get rich, I die trying, I did it for luck, sucker, tryna to stop my shine, nothing matters but the music, losing my first love, we pay chasing, I'm always coming in first, cause I'm built for it, see, I'm better under pressure, I react like a maniac when I'm coming to get shit, I got the win, and watching, Dre watching, my son watching, fuck that, losing in the option, I'm sharp, I'm on point, dang from my four point, pulling out my pain, I'm back on my A-game, I'm focused, for me, this is just another victory, accepting, that I'm stronger than the ops now, mentally. Zie Ja, wat een heerlijk liedje, zegt de Fat Larry's Band en Zoom op uh, ZFM vandaag tot 9 uur in verband met het uh, muziekfestival in Zandvoort. En ja, we zijn ook up to date, hoor, want we gaan even uh, over politiek hebben. Um, vertel wat het verhaal, Roy. Hoe zit het verhaal? Ja, ik, uh... ja, ik ging uh, de stemwijzer van de week invullen, denk ik, net als andere, alle andere Nederlanders, want je wilt toch weten welk politieke partij ligt het dichtst bij jou. En ik kwam uit, ja, ik kwam uit op dit, deze partij. Laat je stem niet verloren gaan, laat je horen. Laat je gelden, sta op en buk kleur. Laat je stem niet vervagen in de stilte, want de toekomst staat te wachten voor de deur. Laat je stem niet verloren. Ze heb je zelf in de hand Want wie zwijgt die stem niet toe, maar geeft zich over Dus geef je stem aan de toekomst van ons land September, Lijst 20. De Partij van de Toekomst. En dat is het verhaal van jou wel. Jij kwam uit op de Partij van de Toekomst. Aan de telefoon hebben wij uh, Johan Vlemings. Johan, goedemiddag, avond. Ja, het is al avond. Oh, ja, het is al avond. heb jij dit liedje zelf gezongen? Uh, nou, met uh, Peter Jan Rens en Kees Tel samen. We zingen met z'n drieën. Oh, oké. Okay. Nee, Peter Jarenz zit er ook bij, hè? En Kees Tel. Klinkt aardig, klinkt aardig, moet ik zeggen. Ja, als fysiek dan is het natuurlijk wel heel belangrijk om te gaan stemmen. Want je mag die stem ook echt niet verloren laten gaan. Want er zijn heel veel mensen die zeggen allemaal, ja, die politiek is allemaal niks en ik ga niet stemmen. Maar ja, als je niet gaat stemmen, is alles weg. Dus dat moet je zeker niet doen. Ik vind het belangrijk ga stemmen, desnoods de ons, maar ga wel stemmen. Ja. Partij van de Toekomst. Wat is Partij van de Toekomst? Partij van de Toekomst is een partij die in 2002 en 2003 al eerder heeft meegedaan met de verkiezingen. Ja. Uh, toen gingen we echt voor een beetje met een, met een vette kniphoog. Uiteindelijk wilden we het serieus gaan doen. Ja. En nu pakken we het helemaal serieus aan. Met uh, serieuze kandidaten. Uh, echt, uh, van Kamerleden tot uh, mensen op het gebied van onderwijs, cultuur. Uh, Je ja, zit allemaal in de partij. En, uh, we hebben een, een gedegen partij en we hopen een zitten binnen te halen. om te laten zien uh, dat we toch echt, uh, echt kunnen. Maar mensen kennen jou toch van uh, carnaval en um, echte grappige liedjes. Kunnen ja. ze dan jou serieus nemen? Uh, dat ze mij niet serieus nemen, kan ik me voorstellen. <laughs> ja, ik, ik ben ook meer de, de joker, uh, de joker van de partij. Maar ja, uh, ja ik, ik ben meer voor de aandacht te, te trekken. Ja. En ik weet wel hoe je aandacht moet trekken. Ja, maar jij bent wel lijsttrekker, hè? Ik ben wel een lijsttrekker, maar ik laat ook zien dat we hele serieuze kandidaten hebben. en een serieus partijprogramma. En als de mensen naar de website gaan en alle mensen zien en de films hoe we het aanpakken. dan. Uh, ze moeten er ook een beetje doorheen prikken. Hè? Vroeger was oké, okay, ik ben eigenlijk een beetje de hoofddag. Ja. Maar vroeger was de hoofddag. zelfs de raadgever van de koningen. oké. Okay. die was eigenlijk nog niet zo heel dom. En dat ben ik eigenlijk ook niet hoor. Dus, uh... Want hoe kom je aan, aan, aan mensen dan van de partij? Hoe heb je die geregeld? Uh, die mensen hebben toch wel uh, vertrouwen in, uh, in mij en, en in de partij. We komen met een gedegen partijprogramma. Yeah. En ik heb natuurlijk al best wel vaak uh, dingen achter de schermen gedaan. Ik heb natuurlijk ook heel serieus werk gedaan. En mensen denken dat ik alleen maar de lagere school heb uh, afgemaakt en maar alleen maar met een oranje hoedje rondloop. <laughs> maar uh, mijn vak is nucleaire beveiliging. Ik heb natuurlijk heel veel, uh, best wel lang op school gezeten <laughs> Ja, veel, veel gedaan. Dus ik weet, van politiek tot, tot, tot veiligheid en bouwkunde, ben ik best wel veel gedaan Want ik weet nog wel, twee jaar geleden hadden wij je ook aan de lijn in, in ons programma. En toen ja. was het toch uh, wat minder gegaan dan, dan verwacht, toch? Uh, ja, soms zit we mee en soms ja. zit het tegen. En toen, ja, toen had je al, die, um, al je promotiemateriaal verbrand, toch? Ja, dat klopt. Uh, ik dacht, die, die, die, de politiek, uh, de mensen hebben niet zoveel vertrouwen in me... Ik dacht, ik stop er helemaal mee, maar ja. we hebben nu een aantal, aard... kijk het gaat ook niet om mijzelf, het gaat nu om de partij, ja. om de kandidaten. En uh, ja, ik ben meer uh, ja, het poppetje wat de reclame maakt en ik hoop, uh, ik hoop dat het gaat lukken dat we een zetel binnenhalen mm -hmm. en dat we dan uiteindelijk ook laten zien dat we ook echt iets kunnen en dat het ook anders kan. Oké, okay. hey, wat zijn jouw speerpunten? Waarvoor moeten mensen op jou gaan stemmen? Wij komen met een directe democratie, we willen meer openheid, eh, meer, op andere manieren dat de banken ingevuld worden. We willen de, bijvoorbeeld met de, de banken de hypotheekrenten willen we vaste hypotheekrenten, die niet meer fluctueert, niet meer naar boven, niet meer naar beneden. Ja. Dat gewoon dat het gegarandeerd wordt door de overheid, eh, dat je gewoon bijvoorbeeld tegen 3 of 3,5 procent altijd vast kunt lenen. En dan weet je, dan, dan trek je ook die huismarkt uit de slot, daar kun, kun je tenminste iets mee. Ja. En als de mensen... We willen ook in plaats van die ESF die 10 miljard kost... willen we iedereen een tablet geven in Nederland. Het gaat op het internet. Hoezo? En, uh, ja, het kost 2 miljard. Maar uiteindelijk als je die tablet gaat gebruiken... daarop kun je die uh, online democratieën doen. Een online kennisbibliotheek. Alles op het gebied van gezondheid. We hebben berekend Als iedereen zijn ding krijgt... Ja. en je benutten een beetje... brengt het eind van het jaar 4 miljard aan besparing op. Dus uiteindelijk win je dan een stukje... Maar de, er zit toch niemand te wachten met zo'n tablet? Ja, de jongeren vinden dat leuk. Maar als ik uh, tegen mijn vader zeg... Hé, hey, wil jij een tablet gaan erop kijken, dan wil hij dat echt niet hoor? Nou, maar als je ziet hoe we hem ontwikkeld hebben en met allerlei soort apps, weet ik zeker dat je vader zegt: Nou, doe mij er ook maar één. Want wat? je kunt je belastingaangifte ermee doen. Je kunt daar in de toekomst mee gaan stemmen. Ja. Ieder, iedereen heeft zijn eigen app met zijn eigen codes. Dus wat dat betreft er zitten heel veel apps op en voor de auto ook een hele makkelijke bediening. Dus wat dat betreft, uh, ik denk dat het een meerwaarde is voor iedereen. En waarom een, een, een, een tablet en ge bijvoorbeeld geen computer die iedereen al heeft? Omdat, omdat een, een tablet kan je in ieder geval overal mee naartoe nemen. Okay. je gewoon alles mee doen. Overal willen we ook in Nederland gewoon. Uh, het gaat om internet, dus waar je ook met je tablet komt. Je kunt met iedereen communiceren. Yeah. Dus uh, ja, maar het is toch echt een geweldig iets als je er zo doet. Oké. Okay. Hé, hey, ik als een student. Hoe, uh, hoe sta ik ervoor als ik op jouw partij stem? Nou, wij proberen ja die, wat, wat er nu afgelopen week is, is gebeurd, dat ze het niet terug gaan draaien van... De, van die langstudeerboete, ja, dat kan natuurlijk echt helemaal niet. We willen het overjaarkaart voor die studenten de hele week geldig maken. En ja, we hebben ook wel wat, wat zaken voor studenten. Maar, we, ja, maar dat hadden we in 2002 en 2003 ook. Maar ja. toen kwamen we zelfs met de studentenverkiezingen op vijf zetels. Oké, okay, oké. Okay. Die hadden wel een beetje gehouden. Ja, maar ja. wat ik dan niet snap, um, je wil bijvoorbeeld een tablet, um, je wil um, geen studieschuld, onderwijs moet uh, vrij zijn, gratis openbaar vervoer. Hoe ga je dat bekostigen? Want de, we zitten in een crisis, dat weet jij ook. Ja, maar je, kijk, je kunt wel overleens snijden, maar je kunt besparen. is natuurlijk heel iets anders. Met zo'n tablet kun je heel veel geld besparen. En dat ja. is iets anders dan bezuinigen. Het is gewoon een ander woord. Maar het werkt, het werkt ook anders. En zo je zei, bijvoorbeeld, andere uitgaven. Zijn, in Nederland hebben we nog voedselbanken. Is het eigenlijk van de zotte dat je in Nederland een voedselbank hebt en wel een, een vliegtuig van 10 miljard eh, kopen? Ja. Dus dan denken we van: ik uh, heb het geld eerst eens even anders uit. En zo is, uh, voedselbanken moeten eigenlijk niet kunnen in een land. Oké, oké. Okay, okay. Nou ja, duidelijk over onderwijs snap ik. Maar um, wat is eigenlijk de staatsschuld? Weet je dat? Wat dit moment? mee? Eh. De ja, staatsschuld, volgend jaar krijgen we weer 16 miljard erbij. Ja. En uh, ja, dus daar moet, moet ook het een en ander aan gebeuren. We hebben in totaal, we, totale inkomsten van Nederland is 600 miljard. En ja. we 300 miljard van naar de overheid. Ja. En dan denk ik van, ja, dat is toch eigenlijk een beetje van de zotte. Ja, daarom moeten we, moet daar wel, wel wat in die steden worden. Ja. En dan natuurlijk een, een hekelpuntje hier in Nederland, helemaal met de, de PVV. De, de integrering van de samenleving, de mensen die binnenkomen. ...vanuit het buitenland. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dus je moet gewoon heel duidelijk zijn. Het beleid hier in Nederland is gewoon niet duidelijk. Je ja. moet gewoon veel, veel duidelijker zijn. Mensen moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Als je mensen naar Nederland haalt, ...moet je... ...een asielaanvraag moet ook eigenlijk binnen een maand behandeld zijn. Dan moet je geen 7, 8, 10 jaar meer wachten. Want dan kun je de mensen niet meer... ...ja, dat gaat het gewoon niet binnen een maand. Beslissing. Het kan of het kan niet. Oké, okay, en uh, hoe zit het met de laatste vraag? Pensioenen? Tot 65 of... Uh... Ja, dus, kijk, we worden natuurlijk allemaal auto's Dat is een, een behoorlijk discussiepunt. We zijn ze met de partijen uh, nu heel druk aan, de, aan het berekenen wat er allemaal kan. Maar uh, ja, daar moet je wel een beetje op dit moment in, in, in, in meeschuiven. Het kan bijna niet anders. Nee, ja. Maar ja, dat, dat zorgen we natuurlijk ook beter. Hè? Dus op zich vind ik het niet heel erg raar, maar dat is mijn mening. Nee, daarom juist. even, ze denken we er ook over. Dus. En Jeroen, jij nog vragen? Nou, nee... Ik, uh, ik ga gewoon eventjes de komende weken uh, aankijken, ook naar de debatten die op tv gaan komen. En dan ga ik vanzelf wel bedenken op wie ik ga stengen. En misschien wordt het wel de PVDT. Dus we zullen het ja, zien. Zijn. Wat zijn je verwachtingen? Nou, we, we hopen in ieder geval, als we één zetel halen, dan kunnen we kunnen ook laten zien wat we in huis hebben. Dat is het belangrijkste. En dan zullen we de mensen ook, ik hoop dat de mensen ons een vertrouwen geven. Maar ja. nou, we hopen op, op een zetel. Oké, okay, nou, ik wens je heel veel succes. Um, ja, en wie weet, uh, wie weet gaat het lukken. Ik hoop dat je binnenkort premier, weer uh, kan premier, spreken. Premier uh, Flemming. Ja, stel je voor. <laughs> dan kan ik je één ding vertellen. is het wel feest in de Tweede Kamer, of niet? mag niet. Hou het op Kamerlid, dan wordt het ook al feest. Oké, okay. okay, Johan. Bedankt, hè. Dankjewel, hè. Jullie ook. Dankjewel. Oké, Plaatsen. De nieuwe Sander van Doren op uh, ZFM. Nothing inside. Zometeen hier popstar Henry met het shownieuws. Goedendag Green Day en de boulevard. Broken Dreams. I'm Ja, deze jungle maakt me altijd blij. Het is altijd het leuke, deuntje Dat betekent dat Henry aan de telefoon hangt. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. Uh, hoe staat het trouwens in, in Zandvoort? Is het uh, mooi weer een beetje over? Goedenavond. Het is uh, regen al over de place hier in Zandvoort. Ja, dat vermoedde ik al. Ik zag ja. net op het weerbericht. Dat is niet echt heel veel eruit de... Nee, jammer. We hebben vandaag in het Zandvoort muziekfestival met vier podia's door het hele dorp. Ja. En wij hebben onze, muziek, of onze um, uh, weerman gebeld, en die zegt dat het om negen uur droog werd. Dus dat valt wel mee dan. Ja, het is, uh, het is wat dat betreft uh, ja, een, beetje, een beetje pech eigenlijk. Dat het net in, uh, in, in zo weer in zo'n tijd valt eigenlijk. Ja. Want uh, ik zo, hier is het hele dag uh, eigenlijk bijna droog geweest. Een paar, een paar druppeltjes eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Maar wel vallen wel mee eigenlijk. Oh, oh nou opvallend. Dus, eh, uh, ja, goed. Dankjewel, zeg maar, daar jullie, hè. Ja. Maar, het, het wordt wel beter gelopen vanavond, hè? Ja, het wordt, na negen wordt het waarschijnlijk droog. Dus dan kunnen goh, we in ieder geval tenminste goh, nog goh, droog goh, goh. bij de podium staan. maar. Goed, ik heb natuurlijk even wat dingen kunnen, kunnen opduiken. Uh, en het uh, mooiste wat ik nu wel gevonden heb, is dat uh, ja, bij het Britse Koninklijk Huis natuurlijk uh, Prins Harry helemaal over de schreef gaat momenteel. Hè? Ja, want uh, er zijn foto's van hem gezien dat hij naakt met, uh, stond met een vrouw om zich heen. En dat uh, stond op internet, toch? Uh, ja, ja, inderdaad, dat is allemaal op internet gezet, hè, momenteel. En uh, ja, de vraag is momenteel: is het hier mee met een, uh, met een pornofilm? Of uh, <laughs> wat is het nou eigenlijk? <laughs> Het is, het, is, het, is, het is een fraaie, die prins. In ieder geval. Maar zo zie je wel dat elk uh, Koningshuis heeft zo zijn dingetjes eigenlijk. Huh? Ja, wat, wat vind jij daarvan? Ja, ik, ik vind het allemaal een beetje simpel eigenlijk, hoor. Ik vind het eigenlijk een beetje zo van. Uh... Ja, zeker. Ja. ja, het is dat je wel een prins bent, weet je wel. Ja, dat, uh, daar word je altijd. Ja, daar word je mee gematst eigenlijk. Maar niemand, geen enkel blad, volgens mij, behalve de Sun, die durft. Uh... Uh, het in, in hun blad te zitten, hè? Ja, dat klopt, ja, inderdaad, ja. En dat heeft te maken met de uh, censuur die. Uh, uh, ja, Engeland eigenlijk op, op dit soort dingen gezet heeft op het hè. He. Ja, aan de andere kant heeft. Uh, diverse bladen al gezegd. Ja, mooi geweest, uh, die censuur. Want uh, wij, wij, wij produceren. Wij, uh, wij zitten de moorden wel in. Want wij vinden we dat een stuk uh, vrijheid van, uh, van persvrijheid, hè? Ja, nou ja, nee, terecht, toch? Ja, zeker weten, dus. Uh, ja, goed, aan de andere kant denk ik van, ja jongens, we maken ons druk over zich. <laughs> ja, maar dat denk ik, denk ja. ik bijna met alles, uh, Henry. Ja, dat is ook zo, daar heb je ook helemaal gelijk in. <laughs> goed joh, ja, hebben we hebben natuurlijk gisteren gezien dat uh, de Voice of Holland weer, uh, weer, weer, weer begonnen is. Ja, 2,7 miljoen hè? Uh, twee, ja, 2,7 miljoen, uh, kijk eens even naar gekeken. Ik heb het helaas zelf niet kunnen zien, dus want uh, 2,7 miljoen min 1. Dus uh, <laughs> dat heb je dan wel. <laughs> Want uh, ja, ik was helaas ergens anders anders, dus... Uh, ja, en je kunt op twee plaatsen tegelijkertijd zijn, dat gaat niet, hè? Nee, nee, ja, uh, dat, dat kan natuurlijk. Heb je het nog teruggekeken of uh, ga je dat... Een, wanneer is het een maandag de herhaling? Uh, ik denk dat ik het nog even terug ga zien, nee ik. Dat, inderdaad, ik geloof dat het maandag de herhaling is op zoiets televisie, hè, Dus ik ga uiteraard even kijken, hè. Ja. Maar uh, ik heb in ieder geval gehoord dat er een zekere Sandra van Nieuwland... Uh, die schijnt dat inderdaad haar, met haar auditie de voice van een jury helemaal verpletterd te hebben. Ja. En die staat momenteel op de tweede plek in de iTunes-chart. Oh, oké. Okay. Oh, Dat is wel leuk. Ja, Dat is een liedje hebben gezongen dat je meteen kunt downloaden. Ja, het is inderdaad weer uh, iets gigantisch moois natuurlijk. Hè, dat je uh, met zo'n dan weer uh, in de iTunes-chart kunt uh, terechtkomen. Hè? Ja, zeker weten. Ja, en dan heb ik ook gezien dat die, uh, die meidengroep, de, de, de Travel... Die hebben jaren geleden meegedaan met de volgende van uh, in ieder geval met, met Songfusten wel meegedaan. Ja, klopt. Uh, en uh, dat een van die meiden, uh, Nina, Nina, moet ik even zeggen, Ninja van Dijk, wel door is en haar zus Jim niet. Nee, die niet. Nee, die, wa die, uh, die Nia die was er uh, niet heel blij mee. Die was er meer op tegen dat haar zus niet doorging dan dat zij uh, door was. Ja, inderdaad, dus, dus dat is gewoon allemaal lachwekkend lach, lach, lach. natuurlijk. Dat, uh, dat eigenlijk hele bekende mensen, uh, ja, bekend zijn, dan daaraan meedoen. Uh, dan, uh, ja, eigenlijk verbaasd zijn dat hij wel door zijn, dat zijn wel door zijn, nee, niet. Ja. Ik denk, van, ja, wat vind ik je van Je mag blij zijn dat je überhaupt uh, door bent. Dat je erin Ja, je precies. Het uit, uit, wordt. Dus ja, dat uh, ja, zal allemaal wel. Uh, maar in ieder geval, uh, de, de voice is in ieder geval uh, helemaal terug. En het recept uh, ja, het schijnt nog steeds te werken, Ja, nou ja, opvallend toch? Maar ja, het, is, het wordt wel heel erg goed gedaan. Nieuwe, nieuwe jurylid natuurlijk, Treintje Oosterhuis in plaats van Angela Groothuizen. Ja, wat vind je ervan van uh, Treintje ik, er ik vind haar wel heel erg leuk. En ik ja. snap ook wel dat heel veel kandidaten naar haar toe gaan. Want ze is natuurlijk echt, ze heeft een enorme carrière gehad. Ze is... Ja, ze straalt ook wel wat rust uit en wat professionaliteit dat je denkt van nou bij haar wil ik wel zitten, ze dus, is dus relaxed. En ze heeft wat gepresteerd, dus ik snap het wel. Nou, ik vind uh, dat uh, Treintje Oosterhuis, uh, ja, ik, ben, ik ben er geen uh, favoriet van maar Ze is natuurlijk wel een uh, persoonlijkheid. En uh, ze heeft op heel veel met een hele begrotere aarde meegezongen op de achtergrond. Uh, want ze was voor natuurlijk een achtergrondkoorzangeres. En uh, het is wel een van de beste zangeres van Nederland natuurlijk. En uh, ja, ik, ik ben niet zo kapot van jaren, dat, dat, dat zeg ik eerlijk. Ja. Maar uh, ik kan hem wel ontzettend waarderen, ja, dat absoluut. Ja, dat nou ja, goed. Dus, goed, we hebben weer iets anders gevonden. Uh, ja, zelfs op uh, Twitter uh, kun je elkaar het levensuur zuurwagen schijnt. Oh. Niet alleen uh, de, normale, de normale mensen, weet je wel, maar ook. Uh, <coughs> sorry. Ah, dus, dat krijg je wel eens. Met Rihanna, die zijn flink uitgehaald te hebben naar Joe Rivers, dat is een talkshow-host. Ja. En uh, daar is zoiets van: wow, wow, je wordt echt graag als je ouder wordt. Dat de vierde zangeres uh, uit Barbados gezegd. Nou, dat soort dingen worden heen en weer getwitterd, hè? Ja. Ik denk maar ja, hoe is het de mogelijk dat uh, Twitter nou voor dit soort onzin gebruikt wordt? Dat jij ja, daar is het volgens mij niet voor bedoelt. Ja, nou ja, het, uh, wordt, Twitter wordt vaker misbruikt. Ik weet niet of je dat heel serieus moet nemen. Ja, vind ik ook, ik denk het ook. Ik even kijken, want ik nog. Ik heb nog één dingetje dat ik eigenlijk, zie staan. Ik ben het even kwijt. Ja. Ik ben hem even kwijt. Dus, uh... van, vanavond sterren springen. Ga je daar naar kijken? Uh, ik weet het nog niet. Ik denk dat ik voetbal ga kijken, want sterren springen, ja, het schijnt op een, een zeer uh, sensationele toestand te worden. Ja. Want uh, er zijn nog diverse mensen op zijn. Dat is het mooiste terug van verhaal. Ja, ja, Patty Bart uh, was niet helemaal goed beland. En uh, Kelly van der Veer uh, die zei ook dat er borsten op de rug hingen, Laat het zo even zeggen. Dus uh, we kunnen wel wat verwachten. Ja, ik denk ik even stiekem toch even omschakelen van voetbal even naar, uh, naar sterren springen. Denk ik denk het wel even. Ja, nou ja, we, we kunnen het zien als er niks is, dan uh, kunnen we wegzetten. En dat is mooi van de Nederlandse TV, toch? Uiteraard hè, jullie, uiteraard joh. Goed, ja, daar is mij een beetje eigenlijk. jullie wel eigenlijk weer een heel klein weekend te wensen eigenlijk? Ja, nou, ik heb nog ik, ik één dingetje gezien trouwens. Dat, dit is een triest verhaal natuurlijk van uh, ja, die filmregisseur Tony Scott, hè? Ja, die is overleden, hè? Ja, en hij uh, ja, heeft zelfmoord ge ge ge gepleegd. En hij is van de brug afgesprongen. En uh, ja, hij schrijft in zijn afzichtbrief niks over uh, de reden waarom hij dat gedaan heeft. Oh, nou ja. Hoe oud was hij? 68 toch? 68 jaar, ja. Ja, vroeg. Ja. En dan, ja, er de, de schijnt gesuggereerd te zijn dat die kort na zijn zelfmoord geruchten de, de wereld gingen dat, er, uh, dat, dat hij hersenkanker zou hebben. Oh, oké. Okay. Maar ja, maar zijn vrouw die ontkennen dat helemaal, dus ja. Uh, ja, hij wordt in dit, dit weekend wordt hij in de besloten Kring wordt hij begraven. Maar ik denk van ja, op, op 68 jaar uh, van de brug opspringen, uh, ja, dan moet je toch wel heel, heel, heel, heel wat uh, ja, voor de boeg gaan krijgen. Wil je zo, tot zoiets komen, denk ik. Nou, ja, dat is, dat is niet heel leuk om te eindigen, toch zo in je leven. Nee, dan zou ik op een gegeven moment van uh, zou ik vanaf springen. Van een, uh, <laughs> dat je daar gewoon druk om maakt, weet je wel, zou ik eigenlijk van een brug of ik voor een trein. Uh? Nee, nee, nee, goed. Maar goed, uh, Rudy, ik ga jullie ontzettend fijn weekend wensen, zoals ik net al zei. En ik heb het weer op jullie inderdaad flink opknapt. En dat jullie net zo mooi weer krijgen als we het moment hier in, uh, in Limburg hebben. Want het was vanmiddag warm. Ik heb lekker op het terrasje kunnen zitten. We hebben even lekker wat gegeten, dus uh, dat, dat kunnen jullie ook daar. Nou, dankjewel. Heel fijn weekend en we spreken je volgende week weer, hè? Volgende week zijn we er helemaal daar, joh. Oké, okay, hoi. hoi goedjes. Doei, doei. Een goede plaat, hè? de nieuwe van Linkin Park. En je ziet dat de muzikaliteit in het bloed zit. Want de rapper van Linkin Park, Mike Shinoda... ...is namelijk een ver-familielid van de Russische componist Tchaikovsky. Dat wist je misschien niet, maar ik vond het wel grappig. Nee, geen idee. Burn It Down heet de single. Zometeen uh, het nieuws van 7 uh, uh, uur. Gaan we gewoon door hoor. Ja, we zijn er vandaag tot 9 uur... ...met een natuurlijk verslaggeving van Roy van Buringen in het dorp... En Aldo hier in de studio. We gaan um, onder andere even, waarschijnlijk even bellen met Ruud Jansen Die staat op het podium. En ik heb zo meteen voor jou het programma van vandaag. Want wat, uh, wat, wat zijn de optredens vandaag in het dorp? Wat, waar kan je naar gaan kijken? Je hoort het allemaal zo. En dit is te gek zeg. Dit is fijn. De nieuwe van David Getta. Hij doet het weer met Sia. Naar Titanium is dit. She Wolf Falling to Pieces.